50 jonge asielzoekers die overlast veroorzaken in Leersum moeten daar vertrekken. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten aan het COA. De groep alleenstaande minderjarige asielzoekers zit sinds vorig jaar zomer in Leersum, maar zouden daar vrouwen lastigvallen en buschauffeurs bedreigen. Het COA had de gemeente gevraagd de jongeren nog een jaar op te vangen, maar die heeft daar nu geen zin meer in. NAC Breda haalt de bezem door de selectie na de degradatie uit de eredivisie. De club neemt afscheid van 16 spelers. Het gaat om acht spelers die gehuurd waren van andere clubs en acht van wie het contract afliep. Onder hen is ook Mitchell tevreden, de topscorer van NAC het afgelopen seizoen. Het weer, vannacht nog een enkele bui, maar de bewolking trekt langzaam weg, minimaal rond 9 graden en kans op nevel of mist. Morgen enkele buien, het wordt 20 tot 23 graden... en ook zondag nat en warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Cashère Miriam is vandaag door 30 van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 DJ in the mix. so little, cause our love is worth it all, it's bigger than the little things we fight. falling back in love, here we are again, now you're singing my song, and I'm singing your song, falling back in love, and we're both moving, to the beat that goes like this, I'm singing you.